Telefoon voor u. Oh, excuseer uh, een moment van. Met Melden hier. Meneer Melden. Godzijdank dat ik nog iemand kan bereiken. Ja, met, met wie spreek ik eigenlijk? Ik, Met mij, de chef. Ik ben nog even een kijkje bij de bouwput gaan nemen, meneer Melden. Ik had een mannetje neergezet om de boel te bewaken.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 Misschien was het niet erg beleefd, homo, om zomaar klakloos aan te nemen dat je met me mee wou gaan, Vel. Oh, maar dat wou ik inderdaad, met. Die hele affaire interesseert me in hoge mate, dat heb ik je toch al gezegd. te beter dan. Maar wat denk jij ervan, van deze nieuwe ontwikkeling? Ik, ik zou het niet weten, Mert. Neem eens aan dat er nog iemand onder de invloed is geraakt van die, uh, van die vreemde uitstralingen in de pub. Iemand die het zo erg te pakken kreeg, dat hij er zelfs op los begon te staan. Uh, ja, is dat mogelijk, denk je? Dat is mogelijk, ja. Ja, dat is deze tocht niet zonder gevaar, Val. Ja, zonder je moeten in twijfel te trekken, wil je echt nog wel mee. Ik heb toch al ja gezegd, Ned. Hé! Hey! Wat, wat is er aan de hand? Er schoot opeens iets te binnen. Smitty! Wie? Smitty, die vrenglijnmachinist. Weet je nog toen we hem opzochten in het ziekenhuis? Hij weet er zo goed als bovenop te zijn. Ze hadden het erover om hem vanavond nog te ontslaan. Ja, en... Hij zei ook dat er nog steeds iets van die vreemde bang in zijn hoofd zat. En dat schoot me opeens in mijn gedachten, uh, waar ga je naartoe? Is naar ziekenhuis. Controleer of zal alles toch nog zijn. Matt, heb jij wel eens gehoord van die uitvinding van een zekere meneer well, Het is zwart en je roept er hallo in. Ach, verdomme jammers, stom van me. Daar staat een telefooncel. Daar op die hoek? Ja. Die hospital, met zuster Jane. Um, zuster, neem me niet kwalijk dat ik u lastig val op dit late uur, maar het is vrij dringend. U weet van die vijf slachtoffers van die bouwplaats die bij u zijn opgenomen? Vijf? Uh, oh ja, ja, daar weet ik van. Zijn ze alle vijf nog in het ziekenhuis? Nee, neem aan van wel. Maar u bent er niet zeker van? Ja. Ik wil het wel even voor u nakijken. Mijn naam is Melden. En uh, dank u voor uw moeite. Hallo, meneer Melden. Ja. Wat is hij? Ontslagen. Smitty? Uh, kijk. Ja, ja. Arnold Smith. Een kleurling. Beste goed, zuster. Ik was vanmorgen nog in het ziekenhuis met dokter Rayner. En ik hoorde dokter Rayner duidelijk zeggen dat er niemand van die vijf patiënten... ...niemand onder geen beding het ziekenhuis mocht verlaten... voordat diverse punten waren opgelost. Ik weet het, meneer melden. Daar was ik toevallig zelf bij. Maar helaas heeft dokter Rayner hier nog geen enkele bevoegdheid. Onze geneesdirecteur heeft ons bevolen om... Uh, ...Smithy te laten gaan en dus we hem laten gaan. Sorry, meneer Mader. En daarmee is de hele zaak verknoeid. Wat is er dan gebeurd? Dat weten we nog niet precies. Maar als het is wat ik denk... ...dan zijn jullie eigen wijze directeur ervoor opdraaien. Vertel hem dat vast. Goedenavond. zo liet lieten hem vertrekken. Maar, maar ik had toch gezegd dat hij naar het ziekenhuis mocht verlaten. Ja, maar die klungel van de directeur wist het beter en dus mocht Mettie eruit. Het is anders helemaal nog niet zeker dat Smettie hier achter zit, met. Misschien zit onze brave draadbezichtie wel lekker thuis voor zijn televisie. Ja, misschien ook wel niet. Oké, okay, we zijn bij de wapit. Kijk, daar. Daar staat iemand te zwaaien op de weg. De sheriff. Bent, meneer Dag, dokter. Hallo, En? Ik ben er niet helemaal gerust op. Er is iets geheimzinnigs met die bouwput aan de hand. Het zou best het werk kunnen zijn van een misdadiger syndicaat. Hey. Ik bel net met het ziekenhuis. Smithy, de dreklijnmachinist is weer op vrije voeten. Denkt u dat hij? Ik weet het niet. Ik ben gewapend. Wat krijgen we nou, zeg? Hier hebt u mijn reservepistool, meneer Melding. Nou, u maakt er wel een toestand van, Sheriff. Uiteindelijk heeft er geen grote vergrijp plaatsgevonden dat dat een van uw mannetjes een flinke luil op zijn kop heeft gekregen. Ik weet het, ik weet het. Ja, waar is hij nou eigenlijk? Ik weet Nou, laten we hem dan eerst eens gaan bekijken. Hallo, Jack. Sheriff. Jij bent dus die man die ze die dreugels voor zijn hoofd hebben verkocht? Ja, en die kwam wel aan, moet ik zeggen. Heb je de dader gezien? Vaag. Heel vaag. Ik hield de wacht bij de put zoals de sheriff me had opgedragen. Toen hoorde ik iets ritselen in de struiken. Ik draai hem om en toen sloeg hij me Marses. Een grote, zware vent. Een kleurling? Zou ik niet kunnen zeggen, meneer. Het was donker, hij zit wapen. Kijk, lag naast hem. Ja, ja. Afblijven. Denk hem de vinger al oh, Ja, sorry, sorry. Nou, Sheriff, wat doen we nu? Die vent moet hier nog in de buurt rondhangen. Die komt niet zomaar hier naartoe om voor zijn plezier een van mijn mannetjes in elkaar te slaan. om vervolgens weer de plaat te Maar waarom zetten. dan al die opdun in het schepel staan? Ja, wij in het hotel opbellen. Gelukkig hebt u gelijk, meneer Melden. Graag was een groenzoeter. zoeter. Die zeden we, denk ik. Maar u zult het moeten toegeven, dit is een geheimzinnig geval. Dat geef ik grift toe, ja. Oké, okay, Sheriff. We gaan er weer door, Allemaal. En met evenveel lawaai als we toen kwamen. Waarom? Ja, laten we nog uitspreken. We gaan naar mijn auto toe en we ween er één kilometer mee gaan erop. Daar laten we jouw man met die deuken op achter. En jou ook wel. Dat kun je meteen onderzoeken. Oké, okay, met. En u en ik, Sheriff, wij gaan op voeten weer naar deze put terug. En wachten af wat er gebeurt. Wat zou er kunnen gebeuren? Als mijn vermoeden juist is, gebeurt er heel wat, Sheriff. Want zoals u al opmerkt, hè, de dader moet zich hier inderdaad nog in de omtrek en bevinden. Nou, vooruit te mij. Nou jullie auto dus. Ja. Oké, okay. zo is het wel genoeg. te vinden wat hij in zijn schild wordt. Die smerige schouder. En plaat, alsjeblieft wat zachter. Is het? Is het die smithee? Moeilijk zo te zeggen. stil Hij gaat naar de drie toe. Dat zal hem niet lukken. Zijn hebben alles die Naartoe? Ja, natuurlijk. Hij wil de bouwketen voor een schop of een spa. Nog steeds Toen steekt die onomkombare trap om te graven. Wat zou daar toch in die grond zitten? Zo, nou pakken. Nee! Wel, kijk eens, wat heb je hier gezegd? Hij heeft een schop bezig. Is die nou helemaal belazerd? Die doet dat hij weer aan het strand voor zijn plezier een kuil graven Ja. Kijk. Ja. Hij, hij is op iets artsen gestoten. Mooi. We weten alweer. En nu nemen wij het dan over. We hebben hem nu lang genoeg zeg maar. laten gaan. Nee, sheriff. niet doen alsjeblieft. Het die weg, meneer Melden. Oké, okay, daar beneden. Dat spelletje heeft nu lang genoeg geduurd. Laat vallen die schoppen eruit. Eruit, zeg ik. Omdat doe je het ook niet. Dat zou je maar moeten bovenhalen. Ik godstam, Sheriff, Ga geen tijd uit. Die wilde zelf niet. Kom je of kom je niet? Dat zei ik je toch al. Smitty, ben jij Smitty? ja. Het is de sheriff die je vraagt naar boven te komen, Smitty. Wees dus verstandig en kom eruit. Nee. Eerst mijn opdracht. Welke opdracht? De opdracht. Genoeg geluid Ik haal hem de persoonlijk uit. Zo. Hier ben ik dan, Smitty. Meekomen. Achteruit, sheriff. Laat hey, vallen die schop, Smitty. Achteruit, zei sheriff. Ah, oh, oh, oh. Goed god, Sheriff. Ik heb het je nog zo gezegd. Maar jullie politiemensen zijn ook allemaal hetzelfde. Eerst als een stier aanvallen en dan pas nadenken. Ik moest wel melden. Hij kwam als een krankzinnige met die schot hem af. Hij zou mijn schedel in elkaar gehengst hebben, dat weet ik zeker. Het is gebeurd. Je zaklantaren als je richt. Oh ja. ik nou, denk niet dat het schot nodig was. Kijk maar hier. Gelukkig voor hem. En voor jou, Sheriff. Want als getuige zou ik je niet gespaard hebben. Ik ben inderdaad misschien een beetje te impulsief geweest. Gebeurt iedereen wel eens, nietwaar? Maar wat bezielde hem dan toch, meneer Waarom deed hij zo? Als we dat eens wisten. Dit is het dus waar hij zo even met zijn schop opstoten. Het straalt iets uit. Waarom raken wij dan niet onder die invloed? Omdat het langzaam werkt. Smitty was hier al dagen in deze put bezig met graven. En wie weet, misschien heet het ons al te pakken. Misschien doe je straks precies hetzelfde als Smitty net deed. Ja, ja, ja, ja. Het is wel goed. We kunnen bij we kunnen de weg gaan, meneer Melden. Ja, ervoor zorgen dat Smitty zo snel mogelijk bij een dokter terecht komt. Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. Nou, dat hebben we dan weer gehad, Huil. En zo eindigde dit spannende avontuur. Wat doe je met? Nou, voor ons eindigt het in elk geval. Er is geschoten, nietwaar? Dus morgen vroeg staan alle plaatselijke kranten vol sensatieberichten. Nog een paar uur later is de weg versperd door duizenden nieuwsgierigen... en dan nemen de hoge omens het over die dan weten wat daar onder de grond zit. En waar blijven jij en ik? Wij blijven overal netjes met onze vikken vanaf. Ze zetten een schutting omhoof heen... en of ze metselen desnoods een muur... ze zullen me een schadevergoeding betalen... want pas slotverrekening ben ik de eigenaar... Maar we zullen verder nooit meer iets aan de week komen. Hm. Er schuilt veel waar in wat je zegt, Ned. Helaas wel. Luister eens, Jij ziet eruit als een nogal ondernemende jonge dame. Dank. En jij bent nog steeds in deze zaak geïnteresseerd, hè? Nu meer dan ooit, met. Dan gaan wij er morgen vroeg op af. Jij en ik, met z'n tweetjes. Naar die put? Precies. Het is nou tegen de ene. Het wordt licht om ongeveer half vijf, niet? Hm. Ongeveer, ja. Goed, en een fikse ochtendwandeling heeft nog nooit iemand kwaad gedaan. Niet waar, dokter? Mm. Hm? Kun jij eruit komen zo vroeg? Als dokter word je wel eens meer op vreemde uren uit je bed gehaald met. Op mij kun je rekenen. Prachtig. Toch, dan duik ik nou meteen maar onder de wol. Jij niet? Oh, nee, nee, nee. Ik heb ook nog een baan waar ik aan moet denken. Mm. Ik ga zo dadelijk nog met de klant bellen. Oh. Nou, wel te rusten dan maar. Hm. Tot straks. Oh, ja. En, wat ik je nog wel vragen. ja. Die bouwput straalt, zoals we nou zo langzaam het wel weten, een bepaalde invloed uit. Sla ik erg op hoog als ik die, uh, hypnotisch noem. Integendeel. je slaat de spijker precies op de kop, zou ik zeggen. Uh, het bestaat er niet een bepaald pilletje of zo dat je. nou ja, dat je weerstand tegen zulke invloeden verhoogt? Mm -hmm. Jij bedoelt, als wij morgenochtend in die put zijn, zou het ons ook wel eens in zijn macht kunnen krijgen? Uh, Juist, ja ja, ja, ja, ja, ja, precies, dat bedoel ik, dat bedoel Zoiets bestaat wel, ja. Alleen niet. In de vorm van pilletjes. Injecties. Oh, oké. Okay. Maar doe het wel met uh, gevoel. Alsjeblieft. is niet harder. En mooi glad trouwens. Kijk maar. Ja? En die eigenaardige groene weerschijn. Net gekleurd glas, hè? Ja. Je kunt het zo nooit uitgaven, met. Nee, nee. Het zit zeker nog een meter dieper dan die bed. Zeg geef me die ring met die diamanten aan. Uh, alsjeblieft. Dankjewel. Wat ga je doen? Is kijken of ik een kras kan maken. En? Not. Dat betekent dus dat dit materiaal nog harder is dan diamant. Ja. Zo kun je nog even verder in de heren. Er bestaat naar ons weten geen enkele in de vrije natuur voorkomende stof die harder is dan diamant. Iets of iemand heeft dit dus gemaakt. <tied>